Goedemiddag, ik ben Jeroen Gortworst en dit is het nieuws van NOS op 3. Er is een corona-uitbraak bij RKC. De wedstrijd van vanavond tegen PEC Zwolle is afgeblazen. Vier spelers en twee leden van de staf van RKC zijn positief getest op het virus. Voetbalcommentator Arno Vermeulen. Het was niet de hele selectie, maar het kwam wel een beetje in de buurt. En uiteindelijk heeft men toch wel het verstand laten zegenvieren... en besloten niet te voetballen om ook verder niemand in gevaar te brengen... en ook de gezondheid te laten prevaleren. Maar het is natuurlijk wel een, een tegenslag voor de KNVB en voor de eredivisie. ...dat het virus nu zo heeft toegeslagen dat ze vanavond niet kunnen voetballen. Want het is de eerste eredivisiewedstrijd die door corona niet doorgaat. De politie heeft gisteravond een einde gemaakt aan een trouwfeest in Tilburg. Er waren 180 gasten, terwijl er maar 30 zijn toegestaan. Niemand heeft een boete gekregen, want volgens de politie was dat onbegonnen werk... Nederland maakt zich op voor een hoop Duitse dagjesmensen. Ondanks dat Duitsland bijna voor heel Nederland een negatief reisadvies heeft afgegeven. Bij Roermond staat bijvoorbeeld een bord met de tekst keer om. En als het in de grenssteden te druk wordt, kunnen burgemeesters winkelcentra, straten en parkeergarages sluiten. De 50PLUS-partij heeft een nieuwe lijsttrekker, Liane den Haan. Afgelopen tijd werd er flink geruzied binnen de partij. Henk Krol vertrok om die reden. In maart zijn de Tweede Kamerverkiezingen. En feest vandaag in Leiden. Inwoners vieren daar ieder jaar op 3 oktober dat hun stad werd bevrijd in de 80-jarige oorlog. Nou, klinkt ongeveer zo. Geusjes waaien en geven voedsel. In de stad is nu weer vrij. het komen feesten, daar komen het Daar ja, normaal is er van alles te doen in de stad. Maar vanwege corona mag daar nu geen publiek bij zijn. Dus kijken veel Leidenaren via een livestream op internet mee. Doet ook Roelof, die tussendoor ook nog even 10 kilo hutspot staat te maken. En met de liefde voor zijn stad zit het wel goed. Zijn dochter heet Louise Leiden. Het weer nog, het wordt op steeds meer plekken regenachtig en druilerig. Alleen het zuiden maakt vanmiddag kans op een klein zonnetje. En het is zo'n 17 graden. ZFM, verkeersupdate. ZFM, verkeersupdate. Dit is Robert Frieze van de ANWB. Je hebt wat vertraging door de werkzaamheden aan de N9 vanuit ten Helder naar Alkmaar. rijdt langzaam tussen Afrit Egmond en Knop in Coymeer. En dat kost je ongeveer een kwartier extra. Tot zover de verkeersinformatie. In Circus Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland.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 Dus uh, dat in het tweede uur. Tot zover. Dankjewel, Albert-Jan. Dat was het Sandfoort uh, nieuws. Uiteraard ook naar te lezen op de CFM app. En mocht je onze app uh, nog niet hebben, download hem dan en hij is gratis beschikbaar uh, in nog wel alle stores: de Play Store, App Store en de Windows Store. Zoek even onder uh, ZFM Zandvoort. en blijf op de hoogte van de laatste nieuwsjes. Dus... En luistert naar het geluid van Zandvoort. Met Zandvoort op zaterdag bij je. Vanmiddag tot aan vijf uh, uur. We hebben de zin En ik hoop jij ook hè. Dus houd de radio lekker aan. dan hoor je meer muziek. En uiteraard meer informatie. En deze is uh, weer uh, lekker een uh, gouden van uh, Amy Stewart. Hier is Nuck on Boots.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 Weer een lekker rit. klassieke fantasie, zie en de Wall Street Shuffle. Ja, daar ligt het natuurlijk op dit moment wel een klein beetje stil... vanwege het corona wat, zeg maar, door de hele wereld heen heerst op dit moment. En ook hier in Nederland, nou, de regels zijn weer aangescherpt. We het afgelopen maandag in de persconferentie van Mark Rutte en Hugo de Jonge natuurlijk...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 So...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 Ja, dat zou uh, dat, dat, dat je ook aan een goede natuurlijk, hè. Ja. <laughs> nee, dat, het, is, het is eigenlijk schandalig voor woorden dat weer de horeca. Het is ook wel een makkelijk uh, doelwit natuurlijk, de horeca. Want wie moet ze anders pakken? Ja. Maar, en, en terwijl we eigenlijk niet de, de doelgroep zijn waar de meeste besmettingen veroorzaakt worden. Dat is nog het ergste. Dus uh, ja, ja, we moeten om negen uh, uur moeten we de deuren dicht doen en om tien uur uh, moeten we leeg zijn.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 Ja, dat is gewoon heel moeilijk. Ik ben nu ook eerder open gegaan, ik, uh, in zaterdag en zondag ben ik al 12 uur open gegaan. Ja, dat, uh, dat, uh, dat, ja dat, dat... Eigenlijk doe je dat meer voor je eigen gevoel. Dan, dat, <laughs> ik, ben, ik ben nu al 12 uur open gegaan en uh, ja... Ja, dan maak jij je uurtjes toch nog wel. <laughs> nou ja, maar het, het, het is niet veel, zeg maar. Nee. Uh, en, uh, het weer is natuurlijk ook heel druilerig, dus dat, dat werkt ook niet echt mee. Dus, uh, maar ja goed, uh, het is voor je gevoel. Je, je, je hebt het idee dat je toch uh, uh, ja, iets probeert om, om die omzet nog een beetje omhoog te klikken. Maar het is moeilijk. Ja, en je hebt het natuurlijk, natuurlijk uh, ja, sportevenementen. De Giro d'Italia is nou net weer begonnen. Dus je, ja. je hebt elke dag weer wielrennen op de tv. Ja. Kijk, ja. als al zet je hem alleen maar aan, uh, niemand loopt langs en die ziet, ziet hé, hey, oh, hij is open en ja. er is wielrennen. En ik kan, ik, bij jou, in jouw geval kan je een hapje en een drankje krijgen.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 ...over is. Over en uit. Maar deze, ja. deze, deze nog strengere regels... Uh, ...ze duren maar drie weken, uh, rond. Zou je denken? <laughs> Goed. Zoeken <hem> we op. <laughs> ik, uh, ik, ik hoop het uh, heel erg. Maar ik ben er bang voor als die cijfers zo doorgaan... ...dan uh, ja. komen er nog meer maatregelen. Denk ik. Ja. Kijk, en, uh, net als met die mondkapjes en zo... ...wat, wat, uh, wat ze nadrukkelijk. Ja, dat is voor de horeca ook natuurlijk. Uh, ja, als het personeel ook met mondkapjes moet gaan werken... En je moet binnenkomen met mondkapjes. Uh, sommige bedrijven die hebben het al ingevoerd. Oké. Okay. Dat, dat mag je dan zelf uh, bepalen. nu nog. Uh, vind het ja. goed als ik de kroeg in ga dat ik dan wat moeite heb om mijn mondkapje op, uh, op te houden.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 Ik ben 12 uur open op zaterdag en zondag in de keuken ook. En uh, ja, we hopen dan uh, wat mensen binnen te krijgen. Die, dat we toch ons uurtjes een beetje kunnen draaien. Ja. En, en uh, waar, ja, waar het eigenlijk om gaat, om zit ook natuurlijk. Ja. Dus. Nou. Ja. Wij zijn in gedachten bij je, Ron. Ja, ja, ja, ik heb trouwens nog sorry. even. Ja, uh, morgen uh, zijn we ook om 12 uur open. Hè. Dan uh, ja. begint meteen al de voetbal natuurlijk om kwart over 12 met Ajax. Uh, of Groningen Ajax. Oh! Dus uh, ja, daar nou, hopen we toch wel wat drukker te hebben dat we het vraag hebben. Ik, dus, moet, uh, ik moet helaas werken morgen. Over jan die gaat uh, zijn geld inzetten op Groningen, <laughs> hoor, morgen. Dat uh, weet ik bijna zeker. Nee, goed, maar, maar was, ik ja... Nee, maar dat, ik dat... heb hem op een gelijk spelletje gezet. dus... Uh... Uh, nou, jij krijgt een biertje van me. <laughs> maar, uh, hoe heet het, die sportevenementen, dat is toch wel hartstikke leuk dat het door de week wat is. het uh, weekend races. Uh, vanavond ja. is er ook weer uh, Indianapolis uh, race-evenement ja. voor, voor tienen.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 De meesten zijn allemaal bijna met pensioen, dus... Uh. Oh, ja, dat, ja dat, dat geldt weer. Ik heb nog even gekeken trouwens voor de coronacijfers uh, uit Zandvoort. Ik hoorde jullie daar uh, net over. Ja, mij. We hebben op dit moment uh, 12, uh, nee, 12 ziekenhuisopnames... Oh, okay. en 119 besmettingen in Zandvoort. Dan ja, maar dat is van de hele coronaperiode. Ja, de hele coronaperiode heb ik ja, gekozen. Ik heb het alleen maar over de laatste ja, week. Ja. Ja, goed. Uh, nou, ik zou zeggen, ik zou je niet te lang uh, van je werk afhouden, anders word je ja, zo'n boos. Een natuurlijk. Anders word je zo'n boos. <lacht> dus uh, nee, hartstikke bedankt dat je even een tekst en uitleg wou geven over de stand van zaken in de horeca. Ron, hartstikke bedankt daarvoor. Gaan we nog een plaat draaien voor Ron? Uh, ja, uh, ja, zeker. En over drie weken bel, bel ik je weer. Heel <lacht> <lacht> graag. S'nachts om 1 uur. Nou, gooi de platen maar in, hopelijk dan. Dankjewel. We hebben nog een plaatje voor je klaarstaan. En oh, uh, ik zou zeggen... Ben benieuwd. Tot, spoed, tot spoedig ziens. Ja, fijne programma nog, Oké, okay, dankjewel, hè. Hoi. Komt goed. Hoi. Geef me nog een laatste biertje. Voor je me de kroeg uitsmeet. Ik wou nog een. het ook de hoogste tijd Morgen zit ik van anders Je bent me weer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 hier heb je mijn laatste tientje Je ziet het is de hoogste tijd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 straks meer CFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 3